Kasper Meijer met het NOS-journaal. Oud-staatssecretaris Itzinga van Financiën heeft zijn zakelijke belangen openbaar gemaakt. Vrijdag trad de NSC eraf nadat hij eerder niet openbaar wilde maken in welke bedrijven hij heeft geïnvesteerd. Verschillende partijen in de Tweede Kamer hadden daarom gevraagd, waaronder coalitiepartij PVV. Vooral de kritiek en toon van Wilders viel bij Itzinga verkeerd... Hoewel hij bij zijn aantreden zijn zakelijke belangen op afstand had gezet... waren er bij partijen twijfels over zijn onafhankelijkheid. Itzinga was verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Duizenden demonstranten hebben in de Servische hoofdstad Belgrado... het vertrek geëist van verschillende ministers en van president Fucic. Aanleiding is het ingestorte dak van een treinstation in Novi Sad... de tweede stad van het land... Vrijdag kwamen veertien mensen om het leven toen een deel van het dak instortte. Drie mensen raakten zwaar gewond. Volgens de demonstranten ontstond de ramp door nalatigheid en corruptie van de regering. In het noorden van Gaza hebben gisteren bijna 60.000 kinderen een tweede dosis van het vaccin tegen polio gekregen. Dat zeggen kinderrechtenorganisatie UNICEF en het Israëlische ministerie van Defensie. De vaccinatiecampagne had een tijd stilgelegen... vanwege de zware gevechten in het gebied. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Brazilië gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds juni. De Red Bull-coureur was niet bij te houden op het kletsnatte circuit... terwijl hij vanaf plaats 17 was gestart... Met nog drie races te gaan heeft Verstappen een voorsprong van 62 punten op Lando Norris. Dat betekent dat Verstappen in theorie bij de volgende race over drie weken in Las Vegas zijn wereldtitel kan prolongeren. Het weer, vanavond koelt het flink af. Op de koudste plaatsen is het vannacht, of kan het vannacht een graadje vriezen. Met name in het oosten en zuidoosten. Morgen overdag opnieuw veel zon bij een graad of 13. Dit was het NOS ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate.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 See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 Rotterdam. Ja. En uh, groot gezien, kom je uit? Uh, vader, moeder, één broertje, twee zusjes. Oh. Uh, hoe kan je je jeugd samenvatten? Bijzonder. Okay. <laughs> Bijzonder. Ja, je lacht erbij, maar ik. Uh,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 Waar blijft de uitdaging? Hmm. He, dus je moet eigenlijk zien, je komt bij ons binnen. Je, je, je start op een bepaald niveau. En daar ga je gewoon in doorgroeien. He, eerst ben je gewoon uh, soldaat. Dan ben je corporaal, groepscommandant. Uh, en dan groei je door. Dus je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid. Ja. Uh, is het dan zo dat je uh, daar eigen initiatieven in uh, kan tonen? Dat je zegt van nou ja, ik, de drie jaar zijn om. Ik uh, moet toch wel wat anders gaan doen. Of is, zijn het zeg maar je superieuren die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 Oh, okay. Chauffeur verzorger. Alleen tijdens mijn sollicitatietraject. Uh, de persoon die mij zei: Wacht even. Jij hebt ervaring met uh, IT. ICT. Waarom wil je geen verbindingsdienst doen? Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. En uh, ja, nu uh, vier, uh, 24 jaar. En 11 uh, maanden verder. Uh, ik ben verbindelaar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nog steeds. Dat, dat, dus dat blijft eigenlijk als een rode draad. Door je carrière heen lopen.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 time and we found A few cards and letters and a long distance call We drifted away like the leaves in the fall But year after year I come back to this place Just to remember the taste of strawberry wine And say July moon So everything My first taste of love Will oh, be in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 Then don't say anything.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 Wat vind je zo leuk aan re recruiters zijn? Uh, mensen vertellen over Defensie. Want niet veel mensen weten wat wij doen. Wat ze weten is van tv. Maar tv is niet altijd... Uh, accuraat. Laten we daarop bouwen. Ja, ja. Uh, maar wat wil je ze dan... vertellen over Defensie? Dat Defensie... een hele mooie springplank is... voor de burgerbedrijfsleven. Dat bij Defensie je ja, heel veel over jezelf kan leren. Maar vooral...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 Mooie one-liner, geen is, uh, of één uh, is geen. Ja, ja. Ja, ik heb het niet verzonnen, ik heb, uh, <laughs> ik heb ergens gehoord, dus uh, is, het is niet mijn quote. Nee, nee, nee, nee. Maar Ik vind het wel mooi. En, en dan, en dan, uh, je, je komt dan bij Defensie, je krijgt een buddy toegewezen, en dat, en dan krijg je steeds meer, zeg maar, een groepsdynamiek. Uh, nou, groep. Bij ons, ja, uh, alles draait om de groep. Hè, want, uh, Iedereen is goed in iets. Je bent niet in alles goed. Je vult elkaar aan. En dat is het mooie bij Defensie. Als jij binnenkomt, je hebt alles. De hele samenleving heb je. Je hebt Noordlingen, Zuidlingen, uh, mensen uit de Randstad. Uh, alle kleuren en geuren. Man, vrouw. Uh, wat ertussen zit. Weet je, voor Sommige mensen is dat heel confronterend in het begin.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 Don't have to call me darling, darling. You never even call me by my name. Well, you don't have to call me well and jenny. Like this.